Maar voor als je tot het einde zorgt, kan je het wel. Je zit op een primeiro nog beter. segundo slaat op het deu je trekt op het tweede. Je doet het op vaders. Ooit gaf ik het start zijn voor het tv-programma Hebel langs de lijn. Op verzoek van een sportend kind werd een van zijn of haar ouders stiekem gefilmd om hen vervolgens met de beelden te confronteren, want ook waterpolomoeders gedragen zich soms als doorgesnoven hooligans. De ouders waren altijd net iets te fanatiek en soms scheldend en schuimend. In ieder geval niet in balans. Het sportende kind schaamde zich kapot en wilde hen zo een spiegel voorhouden. Ik kende dit al enige tijd van dichtbij, omdat... Onze zoon Wout voetbalt. De eerste jaren van Eetjes en Fjes waren een genot. Een kluitje in elkaar, schuivende kinderen... dat als schoppend kikkerdril over het veld beweegt, achter een bal aan. Zonder keeper en kleine goals. Pas op latere leeftijd begon het schreeuwen langs de kant, irritant te worden. Er zit een soort altijd een maatschappelijk teleurgestelde ouder tussen... die vindt dat zijn zoon wordt onderschat en te vaak gewisseld. We hadden er twee. De ene vader had een kind die in het veld woedaanvalletjes kreeg en de ander dacht zijn kind een nieuwe kruif was. Waardoor dat kind het natuurlijk ook dacht... en elk jaar de nieuwste kickse wilde... om nog vaker over een bal heen te kunnen maaien. Waarop die ander weer een voedaanvalletje kreeg. En weer een andere vader bood zijn kind een euro per gemaakt doelpunt... zodat er van overspelen weinig sprake was vanaf dat moment. Het elftal van elf jaar had echter in het veld ook de nodige problemen. Los van de woedaanval, kruifi en de spaarportvoetballer... was daar een linksbuiten die volgens mijn zoon... voor de wedstrijd altijd een blootje rookte. Helemaal homogeen was het elftal dus niet... omdat wij appelsap en brood met kaas meegaven. Dit leek me het gepaste moment de om voor zijn voetbalclub te verlaten. Helemaal toen langs de lijn een flinke knokpartij ontstond. De scheidsreger wist ook niet wat er in mij aan moest... Nog nooit had hij meegemaakt dat vaders van hetzelfde elftal... met elkaar op de vuist gingen. Dus toen Wout via een vriendje werd gevraagd om naar HFC te komen... was een stap snel gemaakt. Ja, en het beeld klopte in zijn geheel. Geen vechtende ouders of blonde kinderen. En de kantine heet geen kantine, maar een clubhuis. Waar een koffieapparaat staat dat in het melkschuim tovert. Het zijn allemaal keurige heertjes. En ze andere zoontjes met een tof heemsteeds kapsel. Maar na drie wedstrijden voor Wout... me waarom de tegenstanders hem de hele tijd kakker noemde... Dat ben ik toch niet, pap? Er werd nog steeds niet geschreeuwd langs de kant. Integendeel, er werd gefluisterd. Nou heb ik ooit van een oude crimineel geleerd... dat heel zachtjes praten veel enger en gemeener is. En binnen een jaar zag ik vaders fluisteren... over het gebrek aan speeltijd van hun kind. Een andere vader, ook ontevreden... ging fluisteren fluisterend het spelsysteem proberen te ondermijnen. Wout kreeg er gelukkig niet veel van mee. Hij leerde leuke nieuwe vrienden kennen op de club... en had de tijd dat ze leven. En ik probeerde als voetbalvader uit het inmiddels gesponnen web van intrigus weg te blijven. Die keurige heertjes die schreeuwen niet, maar ze intrigeren net zolang dat je er gek van wordt. Bij beide clubs kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat de kinderen zich in het veld als volwassenen moeten gedragen, maar dat langs de lijn de volwassenen zich als kinderen gedragen. Zowel bij een club als Zandvoort als de Koninklijke HFC vertonen de hoofdrolspelers precies hetzelfde spel. En als ik mag kiezen, doe mij dan uiteindelijk toch die schreeuwende maar... Dan weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben. Al dus Tino Stuy en dat is het opening van het tweede uur van het Sportcafé. Hier op 8 december in Zandvoort en in de studio nog steeds. Hans Botman, goedenavond Hans. Ja, goedenavond. goedenavond. Ik hoop dat jullie er allemaal nog zijn uh, na het eerste uur. Het was een leuke uur. We gaan uh, door met uh, een, uh, een interviewtje met uh, Martin van Galen. Martin van Galen. Die ken ik volgens mij, die ken ik. Uh, Martin Vergalen is de secretaris van de Sportraad Zandvoort. En uh, we gaan, ik ga hem wat vragen over de, de visie en de, uh, de manier waarop jullie uh, iets gaan doen in 2021. Kun je daar iets over zeggen? Of wat gaat de Sportraad doen in 2021, Martin? Uh, ja, goedenavond Dag, nou, De sportraad uh, ga, gaat sowieso uh, uh, zich druk maken over de sportnota 2022-2026 uh, De sportraad uh, die volgt op de voet de ontwikkelingen met de, de tennishal, uh, met de ontwikkelingen van het uh, veldje bij de voetbal wat net uh, aangehaald is door de wethouder uh, De tennis in het algemeen De voetbal in het algemeen, de hockey in het algemeen uh, de golf, uh, ja, we zijn met jeugd bezig, we zijn met uh, ouderen bezig. We zijn eigenlijk, uh, uh, ja, volgt de, de sportraad op dit moment uh, alles behoorlijk uh, strak op de voet. Ja, want ik zag dat jullie een, een vergadering hadden op 4 december, dat is een paar dagen geleden, klopt dat? Dat zag ik in de lijst staan van jullie vergader, vergaderlijst, zeg maar, klopt dat of niet? Ja, ja, ja, en, dat en klopt. Is, bij, is ja, daar ja, wat nieuws, uh, nieuws uit uh, te melden of niet? Nou, daar is, nee, daar is op dit moment geen uh, echte uh, nieuws uh, uit te melden. We hebben uh, in ieder geval aangegeven richting de gemeente dat we willen dat de sportnota uh, begin volgend jaar uh, zeg maar, uh, in uh, brede lijn uh, opgezet gaat worden. Zodat we dat uh, kunnen fijn-tunen richting het eind van het jaar en dat we in 2022 met een... Uh, Nieuwe werkbare sportnota kunnen gaan ja, want uh, beginnen. Die, jullie volgen nu nog de sportnota uit 2017, klopt dat? Ja, het is in uh, 2017 inderdaad geschreven. Het is uh, officieel 2018, 2022. Oké, okay. oh, uh, ja, daar stond ook plus achter, Dat het zal de jaren daarna zijn. Uh, cool. uit, uit, dat sport, uh, uit die sportnota zijn er nog zaken die uh, nog echt op gang moeten worden gebracht of nog moeten worden uitgevoerd? Of... Um, um, nou ja, je hebt net, uh, als het goed is, de wethouder ook gehoord. Ja, graag. Uh, ja, dus, er staan nog een hele lijst aan dingen die moeten worden gedaan. Ja. En uh, wat wij, uh, wat wij uh, heel belangrijk gaan vinden als uh, sportraad... is dat, dat echt de groep veel breder uh, gaat worden... Die, uh, die kan en mag en uh, gaat sporten. Uh, en wij zijn, wij zijn... Ja, wij zijn... De, dat, dat is eigenlijk voor ons wel de hoofdmoot van... Men moet sporten. Ja, daar nou, zijn natuurlijk een hoop uh, partijen mee bezig. Hè? Uh, uh, jullie kunnen ook je, je steentje daaraan bijdragen? Hoe, hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Nou ja, wij geven natuurlijk adviezen uh, richting, uh, richting uh, wethouders. Ja, dus... natuurlijk. Voor de gemeente inderdaad. En, uh, maar jullie hebben niet direct contact met, met, met, met de sportverenigingen. Dat is meer de... We hebben wel contact met de sportverenigingen, we zijn uh, daarin graag ondersteunend, uh, we begeleiden, uh, we begeleiden uh, technisch uh, dingen om, om ja, voor elkaar te krijgen wat, wat voor elkaar moet worden, uh, skatepark, uh, uh, tennishal, uh, uh, ja, de, de dingen waar mensen ons voor, uh, voor vragen, waar de, waar de verenigingen ons voor vragen, die proberen wij in ieder geval te begeleiden en Luisteren en daarna uh, bijvoorbeeld de watersportnota die na, uh, net aangenomen ja, is. Ja. Daar, zijn wij ook, uh, daar zijn wij ook onderdeel van geweest. Oké, okay, okay, prima. Nou, jullie hoorden de wethouder ook iets zeggen over die tennishal. Uh, dat begint er nu wel goed uit te zien. Uh, ik weet dat uh, jullie er heel lang mee bezig zijn. Tenminste, de, de tennisvrede, TC de, Sandvoort. De, de, de uh, denk je dat die hal er binnen nu in een jaar staat? Nou, we vragen dat persoonlijk om... om... Nou ja, als, als, als, als sportraad, zeg maar. want, Nou ja, omdat je net zei dat jullie daar ook mee bemoeien, natuurlijk. Nou ja, goed. We, we, kijk, we volgen natuurlijk het traject. En we zijn ontzettend blij dat, uh, dat de wethouder vanavond... op dit moment uh, zich keihard maakt voor, uh, voor de plek waar hij zou moeten komen. En uh, ja, weet je, het is, het is inmiddels wel broodnodig dat het er komt. Want er zijn uh, in Zandvoort... Uh, Zeg maar een, een kleine duizend leden. die, die uh, op dit moment in de winter. elke keer ver weg moeten. Ja, en, ja, ja. ja. Uh, mensen met een auto is nog niet zo heel erg. maar kinderen en ouderen. Ja, dan, dan, dan begint het uh, wel uh, zeg maar frustrerend te worden. Absoluut, hè? dat kan ik me voorstellen, ja. Um, goed, Marta, bedankt in ieder geval. Uh, uh, voor jouw bijdrage over de Sportraad. Um, we hebben meer mensen. Uh, aan de lijn, en we hebben een stelling uh, naar voren gebracht. Uh, waar iedereen zich even over uh, zou kunnen uitlaten zo. Hoe kunnen de Zandvoortse sportverenigingen samenwerken bij het werven van nieuwe leden en vrijwilligers? Uh, als het goed is, hebben we aan, uh, aan de lijn uh, de voorzitter van de Barcelona-vereniging... De Lions, Marcel Sukel. Klopt dat? Ja, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. goedenavond, dank je. Uh, en we hebben Kees Faber van de voorzitter van de tennis, TC Zandvoort. Dat klopt ook, hè? Nee. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. En we hebben uh, Menno Hoekstra van de voorzitter van de scouting, Stella Maris, sint willembroeders Dat klopt ook, neem ik aan. Dat klopt ook, goedenavond. Oké, okay, nou ja, goed. Misschien dat jullie eerst iets kunnen zeggen over uh, uh, het ledenaantal, hè? Want uh, hoe kunnen we samenwerken met werven van nieuwe leden? Hoe gaat het bijvoorbeeld bij, bij de borstenbouwvereniging uh, met uh, uh, het ledenaantal, Marcel? Uh, ja, Marcel Sukel dus. Ja, Malaya. Marcel Sukel, de oh. eind. Ja, we zijn uh, eigenlijk een beetje een teruglopen mede dankzij corona. Dat is natuurlijk jammer. Uh, we zijn een kleine vereniging. Ik denk dat wij een van de kleinere in uh, Zandvoort zijn. We hebben nu 81 leden en dat is een, een magere hoeveelheid. Uh, we zien het is veel groot... meer geweest, hè? Ja, het <laughs> ja, is, is veel meer geweest. En het interessant ja. is... Is dat basketbal hoog op de, op de verlanglijst staat waar veel mensen. Er kijken enorm veel mensen naar. Er wordt enorm veel buiten gebasketbald in Nederland. En tegelijkertijd hebben we een vereniging waar heel veel jongeren op zitten, tot een jaar of twaalf. Dan hebben we eigenlijk een kleine groep tussen de veertien en de achttien. En dan hebben we de volwassenen. Ja, en het zou mooi zijn als we met elkaar kunnen kijken hoe we hoe het potentieel van basketballers kunnen vergroten in, in Zandvoort. Dat zou mooi zijn, inderdaad. Uh, Faber, Kees Faber, tennisclub op Zandvoort, uh, ook nog genoeg leden? Of kunnen er altijd meer bij? Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat, dat wij... Um, in, in, in, ja, ik denk dat het natuurlijk ook, ook uh, van deel uh, corona uh, komt. Dat, dat uh, tennis deel, is een ja. sport die, uh, die daar wat, wat, wat minder uh, vatbaar uh, voor is. Of althans wat minder strikties is opgelegd dan andere sporten. Dus de, ik denk dat dat wel wat een beetje heeft geholpen. Maar ook meer in het algemeen. Uh, uh, hebben wij niet, uh, niet te maken met de ledenaantallen... in tegenstelling tot, uh, tot veel andere tennisverenigingen de afgelopen jaren. Wij, wij, zitten, wij groeien zelfs elk jaar een beetje. En we hebben nu inderdaad, uh, wat Martin al zei, een kleine duizend leden. En dat is, dat is al ja, jaren constant eigenlijk, he? een beetje... Ja, het groeit, het groeit eigenlijk uh, elk jaar met een paar procent weer. Ja. Dus, dus ik denk dat we de afgelopen... Drie jaar, uh, elk, elk, elk uh, gemiddeld weer, weer enkele tientallen leden meer uh, hebben gekregen. Oké, okay, hartelijk dank. Uh, Menno Hoekstra, uh, scouting Stella Maris en Sint-Willem Hoeveel leden hebben jullie bijvoorbeeld? Uh, momenteel 121. Dat is inclusief de, onze vrijwilligersteam en uh, onze, onze leden. En is dat en meer wij... dan, zeg, vijf jaar geleden? Of? Nee, ja, we zijn meer dan vijf jaar geleden. We, we stijgen steeds iets. Okay. Uh, aantal. En we hebben niet zo last gehad van corona uh, oh. daarin. We hebben ons ledenaantal best wel vast kunnen houden. Dat is wel mooi natuurlijk. Heel fijn. Jazeker. Uh, en als het goed is, is ook aangeschoven Jan van de Leden van uh, uh, Sportvereniging Zandvoort. Klopt dat Jan? Ik hoor Jan nog niet. Uh, weet jij er iets van? Of Jan, hij zit wel in de vergadering, maar ik heb hem nog niet gezien. Maar... Hij moet even zijn microfoon aanzetten. Oh, eh, Jan, je moet je microfoon... Nee, dat hoort je niet natuurlijk. <laughs> nou ja, laten we even met de anderen doorgaan. Um, uh, ja, die stelling, hè? Hoe, hoe kun je uh, meer leden krijgen... en kun je dat in samenwerking doen met andere, uh, met andere verenigingen? Um, Marcel, kun je er iets over zeggen? Nou, oh, ik denk het wel. Kijk, wat Martin al zei, het gaat natuurlijk om dat je ook mensen aan het sporten wil hebben. Mm -hmm. uh, en ik, ik denk echt wel dat we samen dingen kunnen doen. En, en we zijn uh, deels concurrent, uh, deels uh, zijn we aanvullend. Weet je? Mensen die uh, vinden tennis leuk, of misschien ook wel basketbal, of, of misschien niet. Ja, en de kunst is om met elkaar te kijken hoe we ze kennis kunnen laten maken daarmee. Mm -hmm. En uh, ja, We zien ja, bij tennis dan niet, hè? Uh, daar gaat het goed. Maar ja, bij ons zie je dus wel dat dat, dat best wel lastig is. En uh, ik denk als we de jongeren kunnen inzetten via Snapchat, Instagram, weet ik veel wat allemaal, dat er ja. best wel potentie ja. uit te halen zou zijn. Ja. En zoeken naar uh, aansluiting met de scholen, dat doen we volgens mij ook allemaal. Nou ja, we hebben uh, school school een schoolbasketbaltoernooi, natuurlijk. Ja, ja, dat gaat komend jaar helaas niet horen, maar uh, nee. ja, dat zijn wel de, de punten om, om uh, ja, zeg maar je klantjes binnen te halen. Dat en de mensen de ook, Ja, en het zou mooi zijn, uh, we hebben het over een tennisholm, maar het zou ook leuk zijn als we ergens op wat centralere plek, bijvoorbeeld een uh, openbaar basketbalveldje uh, kunnen realiseren met elkaar. Nou ja, daar dus had de, zit... de, de wethouder al iets over gezegd, hoor. Die mobiele uh, basketbal... Uh, ja, hè, de, precies. De, de, dat, dat zou, dat, daar zou je zich sterk voor maken. Dat, dat, had... Ja, da, daar zouden we wel blij mee zijn als we daar... want dan kunnen we clinics gaan geven. Dan kunnen we kijken wat dat... Uh, je ja, heeft een andere manier mensen blij maken. Ja. En uh, los zo'n clinics, je kunt ook uh, dan een Unicum of Huis in de Duinen wat laten zien... omdat je gewoon uh, ja, meer, meer speelruimte nou, hebt. Ja, ik, ik zou gewoon, als er over twee, drie maanden nog iets over, over bekend is... zou ik gewoon de heer vanavond. Uh... Even aan zijn jasje trekken van. U heeft uh, bij de dat laatste sportcafé beloofd. <laughs> hè? Ja, Dat kun je altijd zeggen, natuurlijk. Dat is mooi. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, de heer Faber, Kees Faber. Um, um, uh, de samenwerking met andere verenigingen. Ziet, ziet u daar wat in? Ja, nee, ik denk dat het altijd goed is om, om van elkaar uh, te leren. Zeker in, in, zeg maar, in de regio. Uh, te kijken wat, hoe, hoe pakken andere dingen aan. Uh, wat werkt wel, wat werkt niet. Um, uh, je, je kan je voorstellen dat, dat. Nou ja, om even aan te haken op wat Sarah uh, al net zei. Je kan, zou kunnen overwegen om gezamenlijke sportdagen te organiseren. waarin mensen met uh, allerlei verschillende sporten kennis kunnen maken. Um, uh, je, je zou wat betreft vrijwilligers. Uh, gaat natuurlijk ontwerpen, maar ook het behouden van vrijwilligers zou je natuurlijk met elkaar kunnen overleggen. wat werkt voor jullie, dat is natuurlijk vaak in de informele sfeer. Maar wellicht zijn er toch ook tools of IT-systemen... of anderszins methodieken... Ja, ja, die, ja, die, die ja. goed hebben. Dus uh, het kan dat, dat, dat is natuurlijk behulpzaam... om, dat, om de, van elkaar te leren op dat vlak. Dus daartoe kan je natuurlijk een keer... Uh, informeel met elkaar afspreken, of je kan een LinkedIn-groep aanmaken... waar je dat soort... Uh, kennis en informatie met elkaar... Uh, zou kunnen delen. Je zou ook kunnen denken aan allerlei soorten... Uh, combi-lidmaatschappen bijvoorbeeld... Hè? dus... Uh, van, hey, als, je, als je deze sport uh, en deze sport samen doet, dan krijg je korting. Ja. En sommige sporten liggen toch wellicht een beetje in elkaars verlengde. Um, nou ja, dus, dus een gezamenlijke vrijwilligersdag. Uh, want de meeste, de meeste clubs doen natuurlijk wel iets voor hun vrijwilligers. Maar dat zou je ook kunnen combineren. Uh, zoals bijvoorbeeld Nieuwzaarsdag uh, of iets dergelijks, een nieuwjaarsborrel, uh, dat ook soms gebeurt in Zandvoort. Je zou, uh, uh, uh, uh, af en toe wordt er natuurlijk wel eens een vrijwilliger in het zonnetje gezet uh, op iedere club, maar je zou dat ook uh, Zandvoort breed uh, in het kantje kunnen zetten wie de vrijwilliger van de maand is. Uh, nou ja, goed, dat zijn zomaar even een paar dingen die. Uh... Nou ja, goed idee. Ik zou zeggen, zet ze op papier en uh, stuur, stuur ze op naar de bedoel, de, de sportraad of iets. kunnen ze altijd wel iets mee, denk ik. Uh, dus ja, de, de samenwerking met, met andere clubs is wel, wel gewoon mogelijk, lijkt mij, toch? Oh, zonder meer. Ja, natuurlijk. Nee, Marcel, wil je er iets over zeggen? ja, ik, ik onderschrijf wat Kees zegt. Uh, nou, weet je, ik ben pas uh, nog niet eens een half jaar voorzitter. En ik kom midden in, in leuke corona-vraagstukken terecht. Ja. Maar het lijkt mij ook prettig om een keer kennis te maken met mijn collega-voorzitters uit al. Om gewoon eens te kijken van waar lopen we tegenaan, wat delen we, uh, ja, wat missen we van elkaar. ja, dat is natuurlijk alleen maar goed om daar een keer uh, online of, of online een keer uh, over te gaan praten. Ja, misschien is dat wel uh, zo'n halfjaarlijkse meeting van. van... Bestuursleden van clubs of zo om uh, ja. gezamenlijk. Uh, ja. Dat is mijn idee wat hier even geboren wordt. Misschien is Hartstikke dat. Uh, leuk idee. Hey, ja, leuk idee. Ja, ik ga het zelf niet organiseren, maar uh, ik denk dat, uh, dat uh, anderen er iets mee kunnen doen. Lijkt mij tenminste in ieder geval. Uh, ik zag nog een uh, uh, dat Jan van der Leden misschien nu wel aanwezig is of niet. Jan? Jan is er nog niet. Oké, okay, verder. Ja, Jan is er wel, oh, maar. Wel. Oh, Jan is er wel, maar eigenlijk niet. Is het er wel? Jan, ben je er? Ja, ik ben er hoor. Hé hey, Jan, goeie, goedenavond. Ja, Jan van der Leden ja. is, de, is de voorzitter van SV Zandvoort. Voetbalclub, uh, geen onbelangrijke club natuurlijk. Uh, Jan, uh, ik heb de anderen ook eerst gevraagd... Wat, uh, wat je, hoe het gaat eigenlijk met, met het aantal leden uh, bij jullie. Uh, of bij de clubs. En, en vooral bij jullie dan, als ik het jou vraag. Nou, ik uh, merk wel dat, eigenlijk wonderbaarlijk vind ik het, dat er zo weinig leden eigenlijk opgezegd hebben. Ja, toch wel? Ja, ja, ja. Er is af en toe wel wat gemor met uh, trainingen die niet uh, doorgaan. Contributies. En dat. Uh, dat is om dat te betalen. Zeker de enkele senioren, die beginnen wel een klein beetje te, te mekkeren. Uh. Moet ik nou betalen? En hoeveel moet ik nou betalen? En kan ik niet minder betalen? Want ik speel maar de helft. Of niet eens de helft. Terwijl wij voor de jeugd eigenlijk alles organiseren en daar is ook totaal geen probleem. Ah, want het ziet er eigenlijk nog niet zo heel goed uit. Hè? Wat jullie kunnen gaan doen de komende maand ook met trainingen en, en dingen. En, uh... ja, ik, kan me voorstellen, nee, ik kan me voorstellen dat de leden een beetje gaan morren, of niet? Ja, nou, de jeugd valt mee, wat net al gezegd, de, de ouder is wat gemorren. Oké, okay, oké. Okay. Ben je er nog? Ja, je bent er nog wel. Een beetje storing hadden we, maar goed. Uh, misschien heb je die ook die stelling gelezen, Jan. Hoe kunnen sommige Sportverenigingen samenwerken bij het werven van nieuwe leden en vrijwilligers? Heb jij, heb jij er een idee over? Nou, nee, nee, niet echt. Ik weet alleen dat wij wel, in om samen, als je het hebt over samenwerken... dat wij uh, in, in gesprek zijn met ZSC om Z... daarmee samen te gaan. Met, om daarmee met... samen te werken. Met... Maar dat heeft ook, uh... met ZHC zijn, of niet? is ook het gevolg van het feit dat er een tennis. Wat zeg je? Met welke welk club zijn je nou? Want Ik verstond je niet goed. ZHC? De hockeyclub. ZSC. ZSC, ZS ZS oké. Okay, ZSC, ZS ja, ja, ja. Oké. Okay, Voormalige handbal. Ja, de handbal die daar achter de, achter ja. de golf zit, daar. Hè? Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, dat, dat lijkt me wel uh, voor de hand liggend, of niet? Ja, dat is ook wel voor de hand liggend. Want uh, het is het gevolg natuurlijk van het feit dat er een tennishal aan zit te komen. Ja. Ja. En uh, men ook nou, men ook. Zij moeten weg. Ja. En de mooiste optie is dan bij ons in te komen. Oké. Okay. Menno, wil had, jij er iets over zeggen? Ja, ik had een vraag. Kees had hele goede punten... over, hun, uh, over dat we de vrijwilligers kunnen delen. En, ja, uh, ja, ja, ja, ik kan er bij je terugkomen. Het staat uh, ja. al een klein beetje te brainstormen erover. Wat zou nou een hele goede methode zijn... om vrijwilligers te houden? Uh, we merken dat vrijwilligers veel moeilijker te behouden zijn. Ze komen wel, maar ze zijn veel sneller weg. Dus we zaten te denken aan bijvoorbeeld een feest... Uh, als na corona natuurlijk, maar een feest voor alle vrijwilligers... om ze in een zonnetje te zetten... Of een, uh, een speed date dat je elkaar vrijwilligers eens een keer kan uitruilen en dergelijke. Ja. Uh, want dit zorgt ervoor dat je een beetje kruisverstuiving krijgt. En dat je ook ja, secundaire reclame krijgt. Ik denk ja. dat dat heel goed gaat werken. Absoluut, dat trekt waarschijnlijk toch mensen aan. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon zo natuurlijk. Want uh, ja. uh, vrijwilligers, als we het daar even over hebben, uh, Kees Faber, uh, tennis tot hebben jullie genoeg vrijwilligers of niet? Nou ja, god, uh, ja, dat blijft toch altijd een, uh, een heikel punt, moet ik eerlijk zeggen. Um, uh, uh, uh, uh, we redden het, maar het is wel elke keer weer, weer schrapen. Ja. Um, en, en, en nou ja, goed, dus, we merken wel dat het, dat het minder wordt. We hebben een aantal supervrijwilligers die uh, echt werkelijk fantastisch uh, uh, veel inzet tonen. En, en, en waar, we, nou ja, waar we feitelijk. Uh, als we erover nadenken, God, als die wegvallen, dan, dan, dan, ja, dan moeten we bijna mensen gaan aannemen zoveel werk verzetten. Dus ja. we, we houden ons, uh, ons hart wel een beetje vast daar. Dus dat is echt wel een punt wat, wat, uh, wat, wat in toenemende mate ons, ons, ons uh, kiespijn bezorgt. Ja. Dus uh, het is zeker een punt van aandacht. Dus, dus als supervrijwilliger kunnen we er een stuk of drie uh, van gebruiken, begrijp ik. Absoluut. Nee, absoluut. Dus het is, en ik denk dat, dat, er, dat ik dan, ja, niet alleen voor mezelf spreek. Volgens mij is het in brede zin uh, is, is het steeds meer een probleem aan Omdat we natuurlijk toch een beetje in een maatschappij leven waar meer en meer transactioneel uh, mensen, hè, die, die, ja, die verwachten van alles. Uh, ja. Ik ben lid. Dus ja. uh, waar, waar, waar blijf ja. Waar blijft? Te, hè, dus die hele vrijwilligersgedachte lijkt steeds meer naar de achtergrond te komen. Dus ja, dat, ja, en, ja ik, ik, ik zie wel mensen knikken, dus ik denk nou niet ja. dat ik de enige ben... Ja, de hockeyclub is er niet bij. Daar ben ik zelf redelijk bij betrokken. Maar daar moet je uh, betalen. Als je dus helemaal geen vrijwilligerswerk doet, hè, dan moet je gewoon 150 euro betalen. Dus, maar... Ja, dat, dat, dat is iets wat, wat we dus nu ook wel eens uh, op, op tafel is gekomen. Dan willen we toch proberen zo lang mogelijk van U, weg te blijven. Ja, ja, ja. Um, maar ja, god, ja, dat ligt dat, uh, dat, uh, me vindt, uh, dat ontkomt me op een gegeven moment niet meer aan. Maar je hoopt dat uh, dat, dat niet hoeft. Ja, maar goed, de, de, bij de, bij de hooggie is het natuurlijk ook met heel veel uh, coaches van jeugdteams en noem maar op. Hè? Ja, daar nee, ja? heb je ook natuurlijk heel veel vrijwilligers nodig. Ja. Ja. Wat wou je zeggen, Menno? Ja, sorry, ik uh, ben een beetje enthousiast, want dit is een uh, onderwerp dat bij ons ook heel speelt. Maar een vraag aan bijvoorbeeld Kees, maar ook aan, uh, aan Marcel... Uh, hebben jullie communicatie met uh, het, jullie hoofdorgaan of met andere uh, verenigingen, uh, je sport, sportverenigingen of tennissportverenigingen, die, uh, die hetzelfde probleem hebben? Hebben jullie daar een van? Ik weet dat er bij scouting heel erg gedaan wordt, dus vandaar. Dus voor Ja. ja, ja. ja ik... wie gaat er eerst? <laughs> ja, nee, ja, sorry, ja, ik kan heel kort zijn uh, Marcel. Nee, nee, nee, eigenlijk niet. Uh... Uh, uh, uh, dus en, en nou ja, goed, nu, nu we het er zo over hebben, is dat, is dat misschien wel gemiste kansen? En zouden we wat meer moeten doen? En, en niet alleen zozeer met alle tennisverenigingen, want ik denk dat het, dat het niet zoveel uitmaakt, wat voor sport het nou precies gaat, dat dat gewoon een algemene nou, probleem zou ik willen noemen. Is ja, nee, dat is, dat is, dat is wel goeie is om daar toch meer de koppen elkaar te steken, ook omdat het probleem steeds nijperder lijkt. Maar jullie kunnen bij, bij vragen door wel terecht bij de KNLTB etc. Die doen toch ook hele trajecten. Tuurlijk hebben? nee, al absoluut. Dus daar, uh, als, als, je, als je vraagt, is, dan nee, daar, daar zijn natuurlijk wel uh, krijgen we tools voor aangereikt en dat soort zaken. Maar ja, ja dat is niet, niet altijd. Uh, dus we lossen niet je lokale probleem op. Nee, dat is waar. Nee, dat is een lokale probleem. Dat is gewoon zo. Daar ben ik met je eens. Ben ik met je eens. Ja. Ja, bij ons zitten wel ingebakken als je lid wordt van de basketbalvereniging Dat je, je je scheidsrechterslicenties moet gaan halen. Dus ja, hebben we in die zin voldoende potentieel aan, aan vrijwilligers voor dat soort dingen. Ja. Maar wat er vooral mis is doorontwikkeling. We hebben een klein bestuurtje, we zijn met z'n drieën of met z'n vieren. Uh, we willen iets met jeugdbeleid, uh, dat, dat soort zaken hebben we onvoldoende ingericht omdat we te operationeel bezig zijn. Mm -hmm. en, uh, nou, ik heb dan wel de contact gezocht met, met een aantal basketbalverenigingen in de regio ook uh, puur toevallig, omdat dan via LinkedIn blijkt dat er een, een, een connectie uh, basketbalvoorzitter uh, is in, in IJmuiden. En dan heb je ineens een groepje. Dus het gebeurt toevallig. Uh, maar het heeft wel heel veel waarde dat we elkaar spreken over dit soort zaken. Hoe ga je om met sponsoring? Hoe ga je om met vrijwilligers, Hoe ga je om met je scheidsrechters? Ja, uh, nou, daar kunnen wij ook denk ik ook wat van elkaar leren hoe we dat uh, doen. Ja, wie jou dat ook kan vragen is natuurlijk team Sporsurf zandvoort. Ja, ja, daar ja, ja. ja, daar hebben jullie ook wel ja. contact mee, neem ik ja, aan. Ja, ik heb Wouter goed gevonden al. Dus, uh... Oh, je hebt Wouter keurig gevonden, heel goed. Heel ja. goed. Uh, Anderen doen het ook, neem ik aan. Uh, Kees bijvoorbeeld, Team Sportsurfers Zandvoort, uh, daar doen jullie ook zaken mee. Sorry, vroeg je iets aan mij, Hans? Ja, ik vroeg uh, iets aan jou over het Team Zandvoort. Uh, die, die hebben jullie ook als contact, neem ik aan. Uh, als jullie tegen vragen aanlopen of iets... Uh... Je, je viel net weg uh, oh. op het moment dat je iets <laughs> Oh. Nee, uh, team voor. Uh, daar hebben jullie waarschijnlijk ook wel wat aan, neem ik aan. Als jullie tegen bepaalde zaken aanlopen. Ja, zeker. Dus, dus uh, um, daar hebben we ook wel nauw contact mee gehad met, met alle coronaperikelen. Uh, dus die zijn echt wel betrokken. Dus daar hebben we echt, echt uh, absoluut, uh, uh, absoluut wat aan, ja. Oké, okay, en, en uh, Jan van der Leden, uh, SV Zandvoort ook, nemen, denk ik. Ah, hè? Ja, absoluut. We hebben een aantal uh, uh, cursussen tussen aanhalingstekens met hun gedaan, samen in samenwerking met huh? de samenspraak met uh, de basketbal en de tennis en oh. hockeyvereniging. Dat is goed. Dat is en, goed. Ja. En, en met betrekking tot die vrijwilligers, het, uh, op zich loopt het wel bij ons hoor, moet ik ja. eerlijk zeggen. Gaat wel goed? We kunnen het altijd meer hebben natuurlijk, en, uh, en beter. Want we zijn er in principe nog steeds te weinig mensen die te veel doen. Mm -hmm. Maar de mensen die zijn, die zijn redelijk trouw allemaal. Maar ja, Bij die hogere teams worden ze allemaal betaald, toch? Nee. <laughs> nee, grapje hoor. Dat, is, uh, <laughs> dat, was dat, maar dat was vroeger zo, Jan. Ja. Maar, uh, die... maar uh, wij, wij hebben wel, en dat hebben we ook een beetje via de sportservice uh, geleerd... Uh -huh. Om zo maar te zeggen. We proberen gewoon jeugd-evenementen te laten organiseren. Ja, goed idee. Maar jeugd van, van 14-16 bedoel je? Ja, en iets ouder misschien heb dan de oudere jeugd. Die, uh... ja, ja, dat is dat, uh, Zelfs of... couples... ja. Ja, ja. ja, leuk, leuk. Mijn ouder wil je er wat over zeggen? Nou, daar, uh, daar wil ik je wel best wel met je in gesprek, Jan. Uh, het scoutingsysteem ja. is zo dat als jij ja. 16 jaar en ouder wordt... dat je je eigen uh, dingen moet gewoon organiseren. Je eigen kamp, je eigen activiteit, je eigen uh, beweging, je eigen sportenspel. Dus daar kunnen we misschien... Uh, scouting kan daar misschien wel wat betekenen met informatiebronnen en dergelijke. Want ik denk dat... Ja, dat uh, is goed. Ja, ik denk dat bij, is bij, de, ja. bij de scouting uh, is, is, is, is vrijwilligerswerk eigenlijk ingebakken, of niet? Of is niet dat fout? Ja, dat is volledig ingebakken. Je wordt eigenlijk van Joost of aan al... Weet je al dat je, dat je stafleden hmm. of je leiding uh, vrijwilligers zijn. Maar ook wij zien, precies wat Kees zegt... Dat, dat, dat de term vrijwilligerswerk ook afvlakt. En dat zien we landelijk ook heel erg en in de regio ook. Ja. Dus dat is wel een uh, ding waar het wat, wat ons zorgen maakt. Zeg maar. ja. Hoe houden wij onze vrijwilligers vast? Ja, dat, ja, dat is lastig. Hè? Lastig is dat. Want uh, wat, is, wat is nou de reden om af te haken als vrijwilliger dan? Geen tijd of uh, geen zin? Dat is, of... Uh, dat is de reden wat ze ge veel geven. En bijvoorbeeld studeren. Naar hebben uh, uh, bijvoorbeeld heel veel leden die gaan studeren in Wageningen of in Rotterdam. Ja. Uh, ja, dan kwijt. Ja, dan is je weg natuurlijk. Dan komen we weer terug, gelukkig. Maar... Uh -huh. ja, wat... ja, en wat je toch, toch ook vaak ziet, of althans, ik denk dat dat zelf... En dat zullen ze misschien <lacht> wel eens ook benoemen, maar je merkt dat dat heel belangrijk is... Dat, dat, dat je vrijwilligers ook uh, ja, echt af en toe in het zonnetje moet zetten. Hè? Dus, dus ze willen ook gewaardeerd uh, uh, voelen. Hè? Dus dat, dat kan allemaal heel informeel, maar af en toe gewoon eens even een belletje. Uh, van hé, hey, uh, wat of het goed werkt. Dus dat, dat, dat is al vaak uh, enorme motivatie voor hen. die Het gevoel hebben dat ze daadwerkelijk iets bijdragen. Dus, dus de valkuil is dat je je vrijwilligers iets te veel uh, granted neemt. Um, en, ...en dus ja dat, dat, dat, dat, ja, dat is echt iets wat, wat, wat weinig tijd en energie kost... ...maar wat heel veel impact heeft op in elk geval ook het behoud van vrijwilligers. Ja, want werven ja. alleen is één ding, maar behoud is misschien nog wel uh, belangrijker. Ik kan het me helemaal voorstellen. Nou, je, je kwam met een paar aardige suggesties, Kees... Uh, uh, uh, uh, ...met uh, bijvoorbeeld die halfjarige vergaderingen. Ik denk dat uh, Team Sports uh, Sanford uh, meeluistert. Misschien onder hun leiding, hè, dat je een bepaalde aantal onderwerpen gezamenlijk kunt, kunt uh, bespreken. Dat, dat, dat is helemaal niet zo'n gek idee natuurlijk. Nee, absoluut. Uh, als zij daar het in zouden willen nemen. Dat, dat, dat, uh, ik denk dat, uh, dat dat in geval wij, maar als ik het zo hier beluister, dat iedereen daar wat horen naar je heeft. Ik wou er al ja knikken. Zag dat goed? Ja, dus dat is toch echt goed. Nee, dat is... is dat de Zee, nou, wou auto iets aan de Mississippi of zo? Dat, dat, uh, oh. nou, hij, hij, is, hij is niet in beeld, geloof ik, hè? Nee, nee. nee. Uh, Oké, okay, nou goed. Uh, nou, hartelijk bedankt allemaal voor, uh, voor jullie bijdrage. Uh, volgens mij uh, kunnen we naar de muziekje toe, nemen gaan. Oké, okay, Hans. Ja, graag gedaan. Nee, het Nee, goed.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 is young Flowers blossom In the wintertime In your arms I feel Sunshine Give up yourself unto the moment. The time is now Give up yourself unto the moment. Steeds het sportcafé hier bij ZFM. 8 december. En we zijn nog steeds in de lucht samen met de van het sportteam Sportservice en Hans Botman Sorry jongens. En we gaan gewoon lekker door met de muziekje en zometeen gaan we het hebben over corona, ja, en alles wat het betekent voor Zandvoort. Womack en life is just a ballgame. En over ballgame gesproken, Hans, dan gaan we weer verder met het sportcafé. Ja, we gaan ja. verder met het sportcafé. Uh, uh, we hebben de gasten een beetje gehad. Ik zit hier nog met Wouter uh, van der Vecht, dus wij gaan nog een klein beetje door over... Uh, uh, wat we allemaal al, uh, gehoord hebben. En uh, zeker in dat laatste uh, gesprek met de, de mensen van de sportverenigingen. Want ik kan me voorstellen, Wouter, dat je Wouter van der Vecht... dus van uh, team uh, Sportster of Samvoort, dat, dat jij wel, daar wel te over was ik Denk je dat je een paar leuke dingen hebt gehoord? Ja, ik ben vooral heel erg blij met de, de, de interactie... die je eigenlijk direct tussen, tussen bestuursleden ziet, uh, ziet ontstaan. Um, aan de ene kant uh, uh, herkenning in, in onderwerpen. Dus uh, uh. vrijwilligers, ja, dat is iets wat bij alle verenigingen speelt. Ja. Um, maar ook uh, ja, hoe verenigingen daar verschillend mee omgaan... En, uh, nou ja goed, in, in het uh, geval van bijvoorbeeld uh, de, het betrekken van jongeren bij een vereniging, dat uh, Menno van de Scouting gelijk uh, zijn hulp aanbiedt aan, aan Jan van de, uh, van de voetbalvereniging ja. van SV Zandvoort. Ja, dat is heel, heel fijn om te zien. Hè? Ik ben in Zandvoort dan namens Team Sports uh, verenigingsondersteunen. Dus dat betekent mm -hmm. dat ik... Uh, ja het aanspreekpunt ben voor alle sportverenigingen, uh, maar ook alle sportaanbieders. Dus je hebt van, uh, echt dagelijks de bijna contact met, met met de verenigingen. Zeg maar. uh, nee, niet dagelijks, maar uh, Dorf, zeker wel uh, wel wekelijks dat ik uh, mm. dat ik met verenigingen contact heb en ja dit zijn onderwerpen die veel uh, die veel ja. spelen. Ja. Uh, wij proberen daar vanuit ons uit ook uh, ondersteuning op te bieden. Uh, en daar, daar hebben we heel veel verschillende mogelijkheden voor. Zelfs vanuit het, het NOC, NSF en het, het lokaal sportakkoord. Mm -hmm. Er zijn heel veel begeleidingstrajecten, grote en kleine, om bestuursleden, vrijwilligers te, te trainen, te ondersteunen. Maar ook ja, veel meer zeg maar hands-on in, in praktische kennis bij, bij onderwerpen zoals vrijwilligers. Mm -hmm. um, en wat, wat ik denk, wat, wat leuk is om, om dat nu alvast ook mee te geven, mochten de, uh, de bestuursleden nog, uh, nog luisteren. Uh, vanuit het sportakkoord uh, is er budget beschikbaar. En uh, hebben we besloten om daarvoor een uh, speciaal programma voor vrijwilligers uh, kosteloos aan de verenigingen aan te bieden. die daar gebruik van willen maken. Uh, dat programma heet TAKI. Uh, en dat is er uh, opgericht uh, om heel makkelijk. Uh, vrijwilligerstaken onder je vrijwilligers te verdelen. Hè, wat, wat al gezegd werd, mensen zien dat uh, tijd een factor begint te worden. Uh, maar wat men al bijvoorbeeld ook noemde, van, ja, mensen raken ook op een gegeven moment verveeld. Mensen willen niet meer vijf jaar of zes jaar hetzelfde werk doen. Mm -hmm. um, en met uh, Taki kun je uh, <coughs> je vrijwilligers, is het in eerste instantie een, een inventarisatie van welke mensen heb je nou binnen de vereniging, wat vinden ze leuk om te doen. En vervolgens kun je via een hele simpele app. Uh, mensen als het ware vragen om uh, bepaalde taken uh, binnen de vereniging te doen. Dus als je een keer uh, als de lijnen getrokken moeten worden, of als er een keer een aantal mensen nodig zijn om, om uh, de bezem door de kleedkamers te halen, uh, of, uh, ja, zo te ja, precies. Dan, dan kun je dat. Hè, dat kunnen in, in, incidentele uh, taken zijn, maar het kunnen ook uh, de wat structurelere taken zijn. Uh, en die kun je op die manier heel makkelijk uh, met je leden delen. Uh, en dan zie je dat als mensen te zien krijgen hoe lang ze ermee bezig zijn... wat hun eh, eigen thuisinvestering is... dat ze ook veel eerder bereid zijn om wat te doen... als het ook iets is wat ze leuk vinden. Omdat ja. ze gevraagd worden ja. uh, voor iets wat ze, wat ze leuk vinden. Uh, dus dat, uh, dat programma dat wordt bekostigd vanuit het lokaal sportakkoord. Mm -hmm. uh, daar krijgen de verenigingen ook uh, deze week of volgende week een, uh, een mail van. Maar ik uh, dacht misschien is dat leuk om nu alvast uh, ja, te vertellen. Leuk. Nee, omdat dus, uh, uh, daar echt ook uh, uh, druk zijn is. Nieuws is ZFM nooit, uh, nooit fiets van hoor. <laughs> uh, dat lokaal sportakkoord, is dat, uh, hoe uh, loopt dat op dit moment? Want ik zag er een paar dingen in staan. Bijvoorbeeld de uh, moogte sport, de uh, moogte voetbal en dat soort zaken. Ja, het, het lokaal sportakkoord, daar zitten tien uh, ambities in. Ja, uh, en de, de ene ambitie loopt wat, uh, wat harder dan de andere. Nou, dat heeft ook, uh, Corona heeft daar een duidelijke invloed op gehad. Hm. Uh, de, uh, de Cool to Be Fit, waar um, Danny uh, in, in het vorige uur naar, naar refereerde. Uh, dat is ook een onderdeel vanuit het lokaal sportakkoord. Nou, dat, dat, uh, dat loopt volledig. Uh, walking sport uh, is ook omdat het natuurlijk voor de doelgroep... Oudere, uh, mm -hmm. de hey, oudere 55, 65-plussers is... Uh, is dat, uh, nog wat, uh, ligt dat nog wat stil... Uh, de uh, The Lions is de enige vereniging op dit moment... die echt working uh, basketbal ja, aanbiedt. Ik, ja, ja. Um, maar het, uh, het plan is wel echt om dat uh, in het voorjaar concreter op te gaan pakken... en te kijken of er meer verenigingen zijn die, mm -hmm. uh, uh, die daar ook actief mee aan de slag willen. En uh, ja, daarmee dus ook het sportaanbod in, in Zandvoort voor de oudere inwoners... Uh, um, op peil te brengen. Ja, ja, verder uit te breiden ja, eigenlijk. Uit te breiden, inderdaad. Ja. Ik zag er ook in staan... Uh, Sportpool Duintjesveld. Uh, wat wordt daarmee bedoeld? Weet je er iets van? Uh, niet voldoende om heel erg uh, diep op in te gaan. Maar uh, dat gaat vooral uh, over het, het uh, collectieve gebruik... van, uh, van het Duintjesveld. Oh ja, de, de terreinen uh, die beschikbaar zijn... dat die uh, ja. bijvoorbeeld voor scholen... Uh, ja, meer samenwerking tussen de ja, verenigingen... Ja, ja, ja, ja, en optimale ja. gebruik van, de, uh, van, het, van het hele van het hele park eigenlijk. Oké, okay, ja. Je ja, had het al even over corona. In hoeverre heeft dat nou zeg maar, uh, zaken in, in, in de war geschopt of uh, vertraagd? Uh, nou ja, binnen, binnen het sportakkoord uh, toch wel een, een aantal zaken... die gewoon, ja. uh, gewoon wat stiller liggen. Ik denk dat, dat uh, uh, vier van de, van de zes ambities echt nog, nog helemaal uh, stil ja, ja. liggen daardoor. Ah. Um, Andere lopen wel. Uh, Oké. Okay, uh. uh, maar wat uh, in het vat zit, verzuurt dus niet. Uh, dat is zoals waar, we dat ja, ja, er, uh, zeker, zeker. Er stond er ook bij dat sommige in 2021 pas gingen lopen. Ja, dus. bijvoorbeeld die sportpool Duintjesveld. Ja. Uh, dat ja. dat uh, ja. is uh, ja. uh, echt voor. Want daar zit bijvoorbeeld ook, uh, meen ik, de, de tennishals. Oh ja, dat moet, moet er dan. dan uh, ja, waarvan iedereen over die volgend jaar staat dan. We zijn er al een paar jaar mee bezig natuurlijk. Hè? Ja. Maar zeggen. Okay. Uh, corona nog even over... wat heeft het nou voor de verenigingen... Op wat betekent het eigenlijk voor de verenigingen? Ik bedoel, het wordt wel steeds nijpender. Hè? De, uh, de hele gewoon zaken, denk ik. Ja, uh, het, moet nu, het moet niet nog vier maanden duren of vijf maanden, denk ik. Nee, wat, wat, je, uh, wat je bij uh, bijvoorbeeld SV Zandvoort uh, net al hoorde... Dat, dat de senioren nu wel een beetje beginnen te morren dat ze niet, uh, niet kunnen spelen. Ja. Maar ja, dat, dat wordt wel een, uh, uh, naar de toekomst zou de, de, de seniorencompetitie het hele jaar eruit liggen... dan wordt dat voor heel veel verenigingen wel een, uh, een heel groot probleem. Uh, in, de, in de algemene linie, uh, dus landelijk, zie je dat verenigingen met een eigen accommodatie... dus dan heb je het vaak over uh, voetbal, uh, hockey, uh, tennis in sommige gevallen... dat daar vooral de financiële klap heel erg groot is... Ja. Um, omdat vaak een groot deel van de begroting gebaseerd is op de kantineinkomsten. Ja. Uh, waarbij je bij de zaalverenigingen, nou, dat is wat de uh, uh, Lions ook aangaven... zie je dat vooral de ledendaling een, een probleem is... omdat toch mensen zich niet comfortabel voelen met het, het sporten in een, uh, in een zaal. Ja. Uh, dus dat, dat is een, een landelijke trend waar, uh, waar Zandvoort niet in, um, uh, in afwijkt. Uh, in zijn algeheel heeft het natuurlijk een enorm effect op, uh, yeah. op het verenigingsleven en het verenigingswelzijn en de, de interactie met elkaar. Yeah. Uh, en dat is wat, wat uh, uiteindelijk denk ik de grootste de klap voor verenigingen is. Yeah. Uh, enerzijds heb je verenigingen die heel uh, actief zijn in het, in het betrokken houden van, uh, van hun leden. Hè? Zeker toen we in, uh, in maart, uh, maart, april met de totale lockdown zaten. Mm. Uh, andere verenigingen hebben daar wat moeite, meer moeite mee om hun leden betrokken te houden. Nou, dat heeft ook te maken met uh, het type leden dat je hebt. Hè? Als je een vereniging bent met hoofdzakelijk oudere leden... die minder online uh, bereikbaar zijn... dan kan dat moeilijker zijn dan uh, bijvoorbeeld de scouting... die heel snel een volledig online uh, opkomstenprogramma hebben kunnen, kunnen ja. realiseren. Ja. Um, dus daar zit, uh, daar zit bij verenigingen denk ik uh, ja. veel schade in... Uh, in, in het, uh, het verenigingsgevoel uh, straks ja, weer terugkrijgen. Ja, op ja. ja, well, um, sportschool ook. Okay. Ik bedoel, ik uh, volleybal zelf uh, bij uh, Kennermu, de sportschool hier. En uh, anderhalf uur per week. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat doe ik al jaren. Maar uh, ja, dat ligt gewoon nog vanaf, uh, vanaf maart. Ligt dat gewoon stil. Ja. Dat, dat kan dus niet meer. Nee, en, en, en je mist dat niet alleen dat, dat volleybal, maar ook de gezelligheid achteraf. Sociale beetje, contacten. Sociale en, contacten. En, ja. en dat, dat is ook hè, kijk, en dat, dat hoor je ook weer waar, waar bijvoorbeeld de KVB uh, nu heel erg zich uh, ook hard voor maakt, maar uh, veel meer sportbonden. Dat, um, uh, van de week was dat ook weer in het nieuws dat een half uur bewegen per dag buiten bewegen, ja. dat dat al heel veel goed doet voor je weerstand. God, en ja. uiteindelijk is COVID natuurlijk gevoelig voor, voor mensen met een zwakke weerstand. Ja, ja, zeker. Dus op een gegeven moment ga je een, een, een ongemakkelijke tegenhanger krijgen... tussen is het, het, het wel sporten met elkaar, het, het, het, het bezig zijn mm -hmm. bij dan, dan buiten... ten opzichte van, van de kans op die besmetting. Wat, wat weegt meer het, het bewegen... Uh, en dat, dat fysieke bezig zijn en die weerstand opbouwen uh, of jezelf uh, afzonderen. En dan, dan komt daar ook nog het, het sociale aspect bij inderdaad, ja. van, van de, de vereenzaming. Ja. Uh, of of het, het minder sociale contacten hebben. Uh -huh. uh, maar goed, we zitten in een situatie, dat en dat is vandaag ook weer gezegd... dat ja. uh, uh, gewoon uh, uh, het in Nederland nog niet zo is dat we weer massaal met z'n allen uh, uh, uh, waar dan ook aan kunnen beginnen. En daar moeten we rekening mee houden en daar, daar hebben de verenigingen ook mee te doen... Ja, maar zoals je net al zei, het moet geen uh, half jaar duren nee, nog. Want dan nee, nee. Uh, wordt het voor verenigingen kan het financieel uh, heel moeilijk worden. Maar het kan ook zijn dat leden op een gegeven moment zeggen van ja, maar, ja waar waarom we? zou ik nog lid zijn? Waar, ja, waar doe ik ja, het dan voor? Ja, en dan moeilijk, ja. zie je het, uh, het verschil tussen consumentenleden, om het maar zo mm -hmm. te zeggen, en leden die. ...lid zijn van een vereniging, wat ja. het die vereniging is... ja ...en dan ga je een, een, een mogelijk een kaalslag zien. Mm -hmm. ja, ja. We hebben ook uh, Martin van Galen gehoord van de Sportraad. Uh, werken jullie daar veel mee samen? neem ik aan van wel. Hè? Of, of, of, of zijn jullie aparte... Nee, we hebben daar uh, in wezen goed, goed contact mee... ...en we werken daar, uh, daar ook mee samen. Uh, ja, want, want, leggen. Want, ja. zij, zij adviseren BNW, de gemeente Zandvoort... ...maar dat doen jullie ook, neem ik aan of niet? Of voeren jullie alleen beleid uit? Uh, we hebben een, een opdracht in, uh, in Zandvoort voor, uh, op het gebied van, van mm. uh, onderwijs, uh, de wijk en, en verenigingen dus. Mm. Maar ja, natuurlijk uh, overal waar wij tegenaan lopen en wat wij zien... en, en uh, vooral ook positieve signalen die wij zouden zien, daar adviseren mm -hmm. wij de gemeente uh, uh, wel degelijk in. Hè? De gecombineerde leefstijlinterventie waar um, uh, Arjan het toen straks ja, over had. Ja, ja, ja dat ja, is ja, ook ja. iets waar wij het uh, over hebben van... Ja. Uh, natuurlijk is, is cool to be fit voor jongeren is iets waar we nu mee bezig zijn. Maar uh, wat doen we met volwassenen die in ja. dezelfde situatie zitten? Ja, ja. Uh, daar moeten we ook wat mee. Wat doen we met de mensen die um, covid hebben gehad? Kunnen we, kunnen we ja. die op een bepaalde ja. manier uh, ondersteunen om weer uh, fit, te worden, fit ja. en, en, en uh, terug te komen? Dus ja. dat zijn wel uh, absoluut zaken waar wij over denken. Dat zijn trends die wij zien. Daar adviseren wij de gemeente in. Maar daar... Uh, heeft ook de Sportraad, uh, ziet die trends en, en uh, ja, daar, daar is gewoon over en weer contact over? Ja. Uh, nou ja, goed. We hebben uh, uh, alleen maar van vanavond de wethouder horen zeggen dat hij een hoop uh, uh, wil gaan doen: uh, van, van skate, uh, uh, skate uh, play, hoe, heet het, hoe heet die dingen? Skate-borden, nee. Uh. Ja, ja het, het, tot, het, het, tot de mobiele basketbalborden, weet ja, ik nog maar. Ja. Dus de, de, de, hij wil een hoop doen, hè? Dat, de, de, het is een goede wethouder, denk ik, om mee samen te werken. Ja, dat, dat is heel prettig om, om te zien en te horen... dat daar een, een, een visie voor, voor sport en bewegen zit. En ook in de combinatie naar welzijn... dat uh, voor iedereen sport en bewegen goed is. Ja. En ook voor ja. mensen die het, die het niet kunnen betalen, is het... Uh, is het ook heel goed om die daar op een bepaalde manier in te kunnen betrekken. En uh, ook net weer uh, het gesprek dat we met de verenigingen hadden... dat je heel snel merkt dat ondanks alle tegenslag die er is... er ontzettend veel enthousiasme, drive en wil ja, is ja. Om, uh, om ermee aan de slag te gaan. En, en ook met dit soort initiatieven. Kijk, op het moment dat uh, de wethouder uh, een aantal basketbalvelden neerzet... dan denk ik dat de basketbalvereniging.. Uh, absoluut bereid is om te kijken... om daar drie tegen drie toernooien te gaan ja, organiseren. En ja, ja. Uh, uh, jongens en meiden uit die wijk te halen... en daarmee aan ja. de slag te gaan. Dus die, ja. uh, die, die drive die is bij... Uh, ik denk alle mensen die in de sport werken... en bij sport betrokken zijn... Uh, is daar om, om in basis vooral te sporten... en, mm. en dat met elkaar te doen... Uh, of om dat te faciliteren. En dan is het heel fijn dat, dat ook een wethouder die, uh, die visie en dat, dat gevoel ja, heeft. Ja, want zo'n veldje waar uh, kinderen kunnen sporten... is gewoon enorm belangrijk. Hè? Ik bedoel... Uh, je ziet het aan het veldje bij, uh, bij de eerste spoorwegovergang daar, de, naast die cafetaria. Um, daar worden altijd, werden eigenlijk altijd uh, voetbaltoernooitjes. Uh, Hockeytoernooitjes zelfs. Uh, weet ik wat er allemaal georganiseerd hebben. Die kinderen vonden het prachtig allemaal. Ja. Maar het moet wel georganiseerd worden, weet je Want je kan uh, Marcel Schoro uh, niet uh, vragen, steeds vragen om het uh, zelf te organiseren. Maar dat soort dingen doen jullie ook, neem ik aan? Ja, dat, hè, waar wij kunnen... Uh, Ondersteunen. Uh, we zijn met met, met, drie, uh, met z'n drieën zijn wij in Zandvoort actief. Ja. Waarbij uh, uh, Denny hebben we toen straks gehoord. Denny is vooral met het onderwijs heel erg actief. En uh, mijn collega Duco uh, die doet heel veel ja. aan, aan sport in de wijk. Sport instuigen, ja. ja. uh, toernooitjes al dat soort dingen... Uh, maar we, we zoeken daar ook weer de, de samenwerking met andere organisaties mee op. Okay, uh, we zijn ja. met, uh, met Pluspunt doen we heel veel. Uh, uh, gisteren hebben we bijvoorbeeld uh, uh, een, een, een, een, een netwerkverbindingssessie uh, voor uh, Zandvoort noord gehad met veel, uh -huh. veel partijen. Cas nou, van, uh, van Street Cornerwork daar. Uh, en die zei ook van ja, die is heel veel met de jongeren bezig. Oh, Oké. Okay. Uh, nou ja, daar gaan we een link mee leggen om te kijken... of we mm. met hem inderdaad ook weer activiteiten kunnen opzetten. Mm. Um, we kunnen activiteiten opzetten, we kunnen het uh, vormgeven... En, en kijken ook of het op een gegeven moment dan uh, verder door een groep gedragen wordt... zodat het uiteindelijk uh, op zichzelf kan blijven ja. bestaan bijvoorbeeld. Dat, dat zijn dingen waar we wel... Uh, Oké, okay. nou kortom, ja. uh, dat gaat er gaat een ook gebeuren in 20, 2021. Uh, dat uh, hopen we wel. Ja, Laten zeker. we beginnen. Dat we hopen dat we weer uh, meer naar buiten, meer bewegingsvrijheid krijgen. Dat hoopt iedereen. En dan denk ik dat er gewoon heel veel kansen voor heel veel mensen zijn om lekker, uh, lekker weer te gaan sporten. Lekker naar buiten te gaan. Of uh, als je liever ja. binnen sport, binnen te sporten. Maar vooral um, bewegen en, en elkaar weer ontmoeten. En, Zo en, is uh, dat. Daar heeft iedereen denk ik zin in en weer behoefte aan. Absoluut, absoluut. Wouter, hartelijk dank. Uh, nou, ik uh, wilde zo'n beetje afsluiten. Ik wilde iedereen die aan dit programma hebben meegewerkt. Alle gasten heel hartelijk danken voor hun, uh, voor hun medewerking. En uh, wellicht dat we volgend jaar weer doen uh, uh, het Sportcafé... maar dan uh, hopelijk weer uh, met z'n allen gezamenlijk. Hartelijk bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond. Dankjewel Hans. Oké. Okay. The things you do to me